Minister Grapperhaus gaat om de uitlevering vragen van een van de twee IS-vrouwen... die zich woensdag hebben gemeld bij de Nederlandse ambassade in Ankara. Als Turkije haar niet berecht, zal dat in Nederland gebeuren. Van de andere vrouw is de Nederlandse nationaliteit woensdag afgenomen. De procedure daarvoor was in september al gestart. Verschillende Amsterdamse brandweerlieden hebben toegegeven... dat ze foto's hebben gemaakt van de reanimatie van oud-profvoetballer Kelvin Meenhard... nadat hij was neergeschoten... Meenard reed met zijn auto in Amsterdam-Zuidoost toen hij in september onder vuur werd genomen. Hij reed in op een brandweerkazerne. Al snel doken foto's op van die reanimatie. Minister Grapperhaus schreef gisteren in een brief naar de Tweede Kamer dat die zijn gemaakt door brandweerlieden. Het Malieveld in Den Haag heeft flinke schade opgelopen door het bouwprotest van woensdag. Onder meer op de plek waar zand is neergekieperd, zegt staatsbosbeheer de eigenaar van het terrein. Ook is er schade doordat met grote machines over het gras is gereden. Volgende week moet gekeken worden wat er moet gebeuren om het veld weer te herstellen en wie dat gaat betalen. En de werkzaamheden aan de Galenkopperbrug in de A12 bij Utrecht worden vandaag afgerond. Morgenochtend gaat de brug weer open. Het vervangen van de stalen verbindingen tussen de brug en het wegdek leidde de afgelopen zes weken tot veel verkeersproblemen. De komende tijd moeten er alleen in de nacht nog wat afrondende werkzaamheden aan de A12 worden gedaan. Het weer vanavond wat droger, maximaal 14 graden. Vannacht weer regen. Morgen dan wisselvallig, maar in de middag ook af en toe zon. En een graad of 15, zondag meer regen. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Zoals verwacht levert de afsluiting van de A4 en de A10 heel veel vertraging op in de regio. Op de A4 zelf vanuit Den Haag, daardoor een lange file voor de afsluiting. Vanaf knooppunt de Hoek is de vertraging drie kwartier. Uiteraard ook op de omleidingsroute de A9 Alkmaar-Dieme tussen Haarlem-Zuid en knooppunt Holendrecht, 15 kilometer. Daar sta je inmiddels anderhalf uur vast. De A5 is natuurlijk ook heel erg druk, maar ook heel veel N-wegen daar in de buurt... Op de N201 van Hoofddorp naar Uithoren tussen Aalsmeer en Schiphol-Oost... al meer dan een half uur oponthoudt. En waar het ook heel erg druk is, is op de N232 Amstelveen Haarlem... tussen Schiphol en de aansluiting met de A9. Daar moet je ook rekening houden met 50 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Weer zomer worden. Ja, joh, er is een nieuwe plaat van Dance of the Sound of Singers en Follow Me. Plaat uh, vorige week in uh, datatie gegaan bij Dance Radio. .n. en we openen het programma Prime Time met Evelyn Champagne King en Love Come Down. Tot aan de 7 uur ben ik bij met heerlijke muziek. 6 we gewoon het algemeen Dance Radio format, wat we altijd doen op de stream. En na 6 uur uh, gaan we jou het weekend inleiden met uh, heerlijke classics, zou zeg ik zullen. Je kan, uh, zelf een verzoekje aanvragen op het uh, danceradio.in forum. Het mag van alles zijn, uh, als het maar geen handstalig is of te commercieel is. Uh. In ieder geval wat suggesties. Mocht ik het niet hebben, dan draai ik het volgende week uh, in ieder geval. gaan we dit uur doen. Um, we gaan in ieder geval uh, muziek draaien van CC en Music Factory dit uur. Dave Anthony komt voorbij, Change, Billy Ocean. En uh, een nieuwe plaat van uh, Chris Welsh zie ik staan. En Jelly Beaten. maar eerst de eerste Temptations. We Go! Oh. Zeg maar op het forum invullen. In, in Zo vandaag gaan we Change draaien in een uh, nieuwe uitvoering: een Opel uh, Mix. En, uh, niet, niet nieuw, het is afgelopen jaar uitgekomen of het jaar daarvoor alweer. We hebben de tijd hard. En Make Me Go Crazy. En daarna gaan we ook nog Billy Ocean draaien met Stay the Night. Maar eerst Dave Anthony. You and I, you and I, you and I, you and I. You turn away down the road. No need to fight. We take it nice and slow, baby. Tonight. En uh, stay the night. De voordraad, we change. Uh, make me uh, go crazy. En daarvoor weer David Anthony. Met Zo Sweet hier op Dansradio.gfm. Uh, leuk dat je luistert. Uh, ja, nee, goed. Het is natuurlijk veel opspraak uh, rond het spooruitbreiding. Het blijft natuurlijk niet bij één evenement met de Formule 1, maar. Uh, in de toekomst, als het mooi weer is, dan zullen er meer, meer treinen gaan rijden. Ja, ik, ik snap het, het standpunt van de bewoners, snap ik wel, weet je, dat ze geen extra treinen langs hun tuin willen gaan rijden. Maar ik zie logistiek toch ook wel een probleempje. Een druk, druk, drukke weg waar continu de bomen. Dus kortom, de aankomende periode zal er dus veel over gediscussieerd gaan worden. Misschien ook wel naar de rechter toe. Ja, dat is natuurlijk weer het laatste middel, maar. Ik hoop dat het allemaal opgelost wordt. En ik hoop vooral dat die Formule 1 natuurlijk gewoon volgend jaar doorgaat in Zandvoort. Dat verdient het ook, hè? De historie. En als het uh, een jaar of 15, denk ik, 16 toen ik naartoe ging... ja, ik probeerde hij nog illegaal uh, binnen te komen door de hekken heen of uh, over de hekken heen. Maar nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ik ben altijd met mijn vader geweest en hij heeft altijd netjes betaald voor het kaartje, zullen we zeggen. Door met de muziek. Hier is Eidwie Black en My Last Call.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 in. En GFM natuurlijk. En daarvoor draaiden we a Black met My Last Call. plaat uit 2015. Vandaan. Het is weer acht over half zes. Hier de Spitbull en Charlie Wilson. Mr. in. I just say, Charlie Wilson. It's a true honor. I appreciate the